met het nows Journaal. In de Soedanese regio Darfur blijven oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid plaatsvinden. Dat zegt een aanklager van het internationaal strafhof. In Soedan vindt al ruim twee jaar een burgeroorlog plaats. Verkrachting en seksueel geweld worden daarbij als wapens gebruikt, zegt de aanklager. Ook zouden ziekenhuizen en andere burgerdoelen worden aangevallen. Volgens de VN zijn in Soedan in het conflict al ongeveer 40.000 mensen gedood en 13 miljoen mensen verdreven. Een zoon van drugsbaas El Chapo heeft in de rechtbank schuld bekend aan onder meer drugshandel en witwassen. De Mexicaan gaf toe dat hij een van de leiders was van het Sinaloa-kartel... en grote hoeveelheden Sventanil en andere drugs naar de Verenigde Staten smokkelde. Het was al bekend dat hij bekentenis zou afleggen. Onder meer in ruil voor strafvermindering voor hem en mogelijk ook voor familieleden. Zijn vader, El Chapo, werd in 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Nadat hij werd gearresteerd, namen zijn vier zoons het werk over. Het aantal mensen met ondervoeding in Gaza stijgt. Dat meldt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen op basis van cijfers uit hun klinieken in Gaza...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 De vrouwen verloren afgelopen avond met 1-3 van Spanje. Maar dat was genoeg voor de volgende ronde... omdat Portugal verloor van België. Titelfavoriet Spanje was al zeker van de kwartfinale. Het weer vannacht droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15. Komende dag veel zon en maximaal 27 graden. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht. Jij beleeft het. Het, het alleen bij ZFM. Steady the dream you know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 Let our friends crash in the living room